Uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. De helft van de energieleveranciers heeft hoge schulden, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Vooral kleine en nieuwe energieaanbieders zitten in financiële moeilijkheden. Volgens de Consumentenbond beconcurreren de bedrijven elkaar hevig met lage prijzen en gaat dat niet altijd goed. Vorig jaar gingen twee nieuwe aanbieders failliet. Klanten werden voor honderden euro's benadeeld. De klant heeft vaak geen idee dat hun energiebedrijf in de schulden zit. De Consumentenbond wil dat minister Wiebes klanten beter tegen zulke situaties beschermt. Schuldeisers moeten betere informatie krijgen over bedrijven die zeer snel failliet worden verklaard. Vaak worden ze verrast door zo'n turboliquidatie en komen ze erachter dat ze naar hun geld kunnen fluiten. Minister Dekker van Rechtsbescherming schrijft dat aan de Tweede Kamer. Sinds de jaren negentig is het voor bedrijven met grote problemen makkelijker om te stoppen. Door de snelheid is het voor schuldeisers soms onmogelijk om te beoordelen of er nog geld over is. Bedrijven moeten daarom meer informatie geven over de reden van een turboliquidatie, zegt Dekker. Bij de parlementsverkiezingen in Kosovo zijn twee oppositiepartijen de grootste geworden. Ruim drie kwart van de stemmen is nu geteld. En daaruit blijkt dat de links-nationalistische partij Zelfbeschikking 26% van de stemmen krijgt... en de democratische Liga Kosovo 25%. De leider van de regeringspartij PDK, die tot nu toe de meeste zetels heeft, heeft zijn nederlaag toegegeven. De verkiezingen waren nodig na het vertrek van premier Haradinaj. Aanleiding was het besluit van het Kosovo-tribunaal om Haradinaje als verdachte te horen... over zijn rol in de Kosovo-oorlog in 1998 en 1999. Dan nog het weer. In de noordelijke helft van het land zonnig. In het zuiden meer bewolking. Later op de dag breekt ook daar de zon door. Het blijft droog en het wordt ongeveer 14 graden. Vanavond van het westen uit regen. Morgen wordt het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Zin in ZFM ZFM Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort Fellas and brothers, get up and do my thing I wanna get into it, man, you know Like a, like a sex machine, man We zijn weer in de... We gaan praten met onze nieuwe burgemeester. Kort, uh, kan je dat geluid hier even uitzetten? Want ik uh, hoor mezelf tien uh, seconden later. Ja, hij gaat nu uit. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ik spreek hier met David Molenburg. Wat een prachtige achternaam. Je zal hem maar in uh, Sinterklaas letters krijgen. Dan kan je de tegenaan. Ja, dan kom ik uit een familie waar we ontzettend van Sinterklaas vieren houden. En ook ja. elkaar altijd met de meest vreselijke gedichten bestoken. Ja. Dan mag mogen alle remmen mogen los. Dus <lacht> uh, ja, dat, dat tref je wel meteen het doel zal ik ja, zeggen. Dat ja, dat uh, We hebben over gesproken, ik mag tutoeren. Ja, zeker. Uh, een, een jonge burgemeester mag ik zeggen. Nou jong, ik uh, was gisteren bij de seniorenvereniging uh, op, op, de, op de high tea. en toen werd mij meteen een lidmaatschap aangeboden omdat ik tot de doelgroep behoor uh, met mijn 51. Dus, uh, dus, wat, wat, dus misschien oog ik jong, maar uh, ja, ik ben toch, ben toch ook al uh, wel een paar jaar verder. We gaan even beginnen bij het begin, want uh, je hebt een, een keer eerder hier een interview voor de radio gegeven en dat ging door een technische sturing heel de mist Dus We gaan gewoon even weer opnieuw beginnen. Uh, wie is David Molenburg? Je bent geboren getogen Haarlem neem ik aan. Ja, ik ben uh, in uh, 1968 geboren in Haarlem op het Oranjeplein. Uh, dus uh, ja, Haarlem-Zuid. Ja. En mijn vader was daar huisarts. En uh, daar heb ik het uh, eerste uh, deel van mijn leven tot mijn achttiende doorgebracht. Uh, middelbare school? Middelbare school, ja ik, heb oh. een, nou ja. ik heb ik zeg altijd een breed palet aan middelbare scholen gehad. Ja. Ik heb zowel op het Eerste Christelijk Lyceum als op de Ivo Mavo, het Heuveltje, als op het Kennemer Lyceum gezeten. Dus, dus ik heb een breed aantal scholen meegepakt. En dan moet je hockey als je bij die. Uh... Op die scholen zit? Nee, zeker niet. Nee, ik, heb wel, uh, ik heb altijd uh, vanaf jongs af aan uh, gejudo'd. Ik heb nog les gehad van uh, Wim Buchel, die hier ook yeah. in, uh, in Zandvoort woont. En, uh, waar ook mijn ouders nog judo van hebben gehad, overigens. Uh, Hij rijdt nog steeds weer. Uh, ja, wel ja wel ik, wel. Weet het, ik weet ik het. Uh, ik ben hem nog niet tegengekomen ja, maar helaas. Ongetwijfeld maar dat echt. gaat wel gebeuren. Ik heb altijd gefietst, uh, gewielrend. Uh, en ik heb ook nog lange tijd uh, aan schermen gedaan. Dat uh, was een sport waar een aantal vriendjes van mij uh, ja. mee bezig waren. En dat was ook heel erg leuk om te doen. Nou, de middel bij een school en ben je vervolgstudie gaan doen? Ja, ik ben toen, uh, ik had HAVO en ben toen uh, begonnen met um, een, uh, een leraaropleiding, want ik wilde graag naar de universiteit en als je dan uh, je duizen, dus je eerste jaar hbo haalde, dan kon je gaan studeren. Dus ik heb een jaar heel hard gestudeerd en toen ben ik inderdaad naar de universiteit gegaan en dan ben ik uiteindelijk afgestudeerd in de communicatiewetenschap. Leuk. Nou, Zeker. Dan ben je klaar met die studie. En dan? Nou ja, ik had het enorme geluk dat ik, ik deed een stageonderzoek naar een vrij technisch juridisch onderwerp voor de Tweede Kamerfractie van het CDA. Nou ja, ik was erg geïnteresseerd in politiek. Ik was nog niet echt verbonden met een politieke partij. En op de dag dat ik daar begon, zei mijn stagebegeleider, dat was een medewerker zei, ik heb een nieuwe baan. Dus ik kon meesolliciteren, maar ik had eigenlijk, omdat hij al wegging, een deel van zijn werk al overgenomen. Dus ik had een voorsprong ten opzichte van andere sollicitanten. En zo ben ik in mijn eerste baan gerold. Ik ben 23 e in een hele spannende... In in de CDA-fractie een hele spannende periode. Ik vind het, hè, dat was de waarom, tijd van waarom CDA? Nou ja, ik ik, euh, ik heb mij ik ik ben pas wat later lid geworden van het CDA toen ik al in de twintig was. Um, voor mij. Is het heel erg, ik, heb, ik, ik, ik geloof heel erg in de verbondenheid die mensen met elkaar hebben. Um, dus je, hebt het, nou ja, je had vroeger de, de stromingen. Het liberalisme die ging heel erg uit van het individu die, die alles zelf kon regelen. En het socialisme die zei de overheid doet alles. En de CDA zegt juist nee maar laat nou mensen in hun eigen verbanden het, het regelen met elkaar. En dat vind ik ook zo mooi in Zandvoort. Als je ziet hoe de betrokkenheid hier in het dorp met elkaar is. Hoeveel verenigingsleven er is. Um, nou, dat, hè, daar zit de kracht van. Van de samenleving. En dat was toen de reden om van het CDA te worden. Nog steeds. En nog steeds, ja, met overtuiging. Dus okay. uh, ik ben niet een echte enorme partijtiger. En als burgemeester word ik natuurlijk uh, geacht boven de partijen te staan. Um, en ja, dat geldt voor mij ook dat ik uh, een, een nooit zo heel erg van dat ik zo'n echte hardcore. Partijman ben geweest. Uh, ik voel me aangetrokken tot het gedachtegoed. En uh, ja, zet me daar graag voor in. Je gaat niet naar de congressen? Ik uh, moet zeggen, ik ben laatst weer eens geweest. En, en de keer daarvoor was dat beroemde congres in Arnhem. Uh, en uh, ja, ik vind het altijd leuk om een hele hoop mensen te zien. Maar om een hele dag in zo'n zaal als klapvee te fungeren, dat is wat minder aan mij besteed. De, de wandelganggesprekken zijn belangrijk. De, dat vind ik altijd leuk. Ja, ja. maar in zo'n zaal zitten en naar speeches luisteren. Dat, uh, Groene kaart, gele kaart, ik, ja. Ik, op, meestal hoor ik Hoor ik niet heel veel nieuws. <laughs> um, Oké, okay, je, je, je eerste baan, bij bent de CDA. Maar op een gegeven moment komt ook een vrouw op het pad. Nou, dat was al uh, op hele jonge leeftijd. Want uh, ik was 17 en zij was 16. Toen wij elkaar in de kantine van het Kennermer Lyceum tegenkwamen. Uh, en het was geen echte liefde op het eerste gezicht, maar wel op het tweede gezicht. En, uh, en dat is nog steeds zo. Dus ze is nu even een week voor haar werk uh, uh, in Zambia. Eh, dat is eindigd, ja, dit is, zij zit in de raad van toezicht van een, van een hulporganisatie van Wilde Ganzen. Eh, en zij heeft toen ze 50 werd geld ingezameld bij haar vrienden en familie... om een aantal projecten van Wilde Ganzen te bezoeken. Eh, ja, om te kijken in de praktijk hoe het werk gaat. En verder haar vaste baan. Ze werkt aan de Universiteit van Amsterdam eh, als hoofdcommunicatie van alle beta-faculteiten. Dus natuurkunde, wiskunde, scheikunde. En communicatie zit in gezin, hè? Ja, dat, dat klopt. Ja. Ja. En, eh, ja, dat, we hebben het niet op elkaar uitgezocht, maar... Eh, ja, uh, we, uh, nee, je zegt de het begon. Ja. Daar is het dus actief nog. Ja, daar is, ja, ja, in de Raad van Toezicht zit ze daar. En ze heeft hiervoor bij een andere hulporganisatie zelf gewerkt. Ik, ik weet dat, ja. dat vanuit de, de Lions uh, alle grote acties. ...worden verdubbeld door de wilde Ja, nou, dat klopt. Dus, uh, maar goed, zij wilde dus graag in de praktijk zien... ...van hoe het werkt. Dus ze heeft aan al haar vrienden en familie... Uh, ...een donatie gevraagd om, uh, om echt in de praktijk... ...daar te kunnen gaan kijken hoe het werk gaat... ...en adviezen te kunnen geven en te ondersteunen. Dus ze, is, ze komt morgen gelukkig weer terug. Want ik vind het altijd wel... Uh, ja, uh, wie kookt er dan? Ik. Oh. Ja, Maar dat doe ik uh, ook als ze er, er is heel regelmatig. Oh. Want dat vind ik hartstikke leuk. Uh, dus, uh, je, je vrouw heeft haar meisjes nou aangehouden? ja. Ja, in deze tijd van de emancipatie, soms kijk je ervan op en soms niet. Dat, uh... Ja, maar als je nou toch één hoorn van je achternaam heet, dan ben je toch gek als je naar Molenburg overneemt. Dus, oh, ja. uh, we, ja. Het zijn nog meer banketletters. Dus, uh, <laughs> uh, ja, maar ik vroeg me nou af, ja. uh, zou je dat nou ook, als hier nou een vrouwelijke burgemeester? Dan waren er waren toch negen vrouwelijke sollicitanten? Zou je die vraag dan ook gesteld ja. hebben? Ja, ja. ja, ja okay. waarschijnlijk wel. Uh, dus uh, nee hoor, bij ons is dat. Uh, we hebben dat, ja, dat is eigenlijk nooit, nooit een vraag geweest. Je dus, hebt twee zoons. Ja, klopt. Hoe oud? Mijn oudste zoon is. Uh, 20. Die, die heet Lucas. Die studeert uh, geneeskunde in Amsterdam. Zit nu in zijn derde jaar. Woont daar ook al uh, twee jaar. En geniet volop uh, van het leven. Van het studentenleven. Dus, uh, en, uh, en ik heb een zoon van 17, Rutger. Die doet uh, daar jaar eindexamen. Uh, en die kan ook niet wachten tot... Uh, ook oh, Kellenberg? Uh, nee, die zit op het eerste christelijk lyceum. Okay. Uh, en ik denk eigenlijk dat het voor alle partijen dat we het eens zijn. Dat uh, ook zijn vertrek het huis uit uh, voor alle partijen toch op een goed moment gaat komen. volgend jaar. nog? <laughs> nou, dat niet. Maar het is een, een vrije vogel. En hij trekt zijn eigen plan. En het is een hardste, het is, ik heb nooit een probleem met hem. Het is een leuke jongen. maar. Ja, uh, hij begint, ja, hij wil gewoon uh, zijn vleugels uitslaan ja. en terecht. Nou, Zo het ook. Ik een, ja. Wat zijn je hobby's? Uh, nou, ik heb één hele, hele, hele grote hobby. Dat is uh, muziek maken. En, uh, Wat voor genre? Nou, ik speel al 35 jaar. Ja, het, ik ben al 35 jaar met dezelfde vrouw en ik speel ook al 35 jaar met een, een groep jongens in een band en dat is een jazzband. Ooit uh, begonnen met een voor een belangrijk deel Zandvoortse roots ook. Uh, mijn eerste keer dat ik jazz speelde was hier in Zandvoort en ik heb hier ook met die band heel veel opgetreden. Um, ja, wie had je in je band? Ja, dat, de oude drummer was Lode Schaefer. en ja. uh, die uh, was een van de oprichters van de band uh, en ja, via hem kwamen wij heel veel in het Zandvaartvoertse uitgaansleven te spelen. En hij is eigenlijk een van de weinigen van de Eerste uur die er niet meer bij zit. Je en, in nee, ik heb nog wel met, met Rick Anderson, de zoon van uh, dokter Anderson, yeah. uh, die, die heeft nog lang toetsen gespeeld bij ons. Dus, uh, ja, we hebben hier het nodige uh, aan muziek en gemaakt. Ik speel basgitaar. Ja. En, uh, met veel plezier. En daarnaast probeer ik mij ook nog wat te bekwamen in piano en gitaar. En ik verzamel ook veel muziek. Ik luister veel naar muziek. Ik hou het allemaal bij. Uh, heel breed. Van, uh, van rock tot jazz. En, uh, ja, ik heb niet zoveel met, met techno en dat soort. Uh, uh, Morgen in de Krocht, uh, trio. Nou, dat is, dat is fantastisch. Yes. Ja, ja, dat is wel de muziek waar je mij midden in de nacht voor wakker kan maken. Ja, ja. <hij> um, sport. Om eens even wat te noemen. Want uh, jouw voorganger die deed mee aan de circuirun en. Uh, nieuwjaarsduik en dergelijke. Kan ik dat van jou ook verwachten? Nou, ik zal eerlijk zeggen dat... Uh, is koud ik uh, hard, Hardlopen, daar heb ik een broertje dood aan. Uh, ja. Ik heb ooit uh, een heel zwaar ongeluk gehad. Overigens op weg naar Zandvoort, moet ik zeggen, ben ik van mijn fiets gereden. Uh, om mijn 17. Dus ik, ik heb nog twee uh, pinnen in mijn been. Dus ik sport wel veel. Maar hardlopen, dat is nee. uh, niet aan mij besteed. En die Nieuwjaarsduik, daar zal ik nog eens goed over nadenken. Is heel koud. Ja, het is ook misschien altijd verstandig om niet de oude burgemeester... te veel na te willen doen. <lacht> <lacht> um, even... Uh, je zei CDA, ben je zeer christelijk? Nee, ik ben wel religieus opgevoed. Ja. Wij gingen niet naar de kerk. Maar wel met, nou ja, met, met, een, met een religieus besef. Pas op latere leeftijd, toen, toen ik al lang het huis uit was, gingen mijn ouders wel af en toe weer naar de kerk. Dus ja, wel religieus, maar niet, niet, beleidend. niet beleidend. Nee, nee. Um, ja, en dan op een gegeven moment komt er een, een, een advertentie voorbij. Hier was op dat moment burgemeester Rondeveen. Wethouder. Wethouder. Ja. Nou, dan, opeens, dan zie je van een advertentie Zandvoort. Jij kende Zandvoort van Haver tot Goed. Ja, ja. En, denk en, je en, dat... toen, en toen dacht jij? Daar, ja, ik... ik zal je vertellen, het was <laughs> nog eerder. Het was nog eerder. Ik was wethouder in Rondeveen. Daar ben ik ooit van buiten in een crisis uh, gevraagd om... Uh, als, nou, we, uh, het was daar zo'n enorme puinhoop dat ze bewust iemand van buiten hebben gezocht om daar... Uh, als wethouder uh, voor 2,5 jaar ja, in te springen. En, uh, was, was dat niet ook waar André Hazes in de zat? Ja, daar had? Heeft, André Hazes heeft daar in de gemeenteraad ja, gezeten. Ja. Maar die is twee vergaderingen geweest. Maar iedereen kan het zich herinneren. Dat is wel het leuke. Uh, en dat is uiteindelijk zeven jaar geworden. En ik heb heel bewust een jaar voor de vorige verkiezingen gezegd... Ik hou ermee op. Want ik vond het na zeven jaar wel welletjes geweest. En ik had eigenlijk alles gedaan waarvoor ze me binnen hadden gehaald. Um, en ik had wel de ambitie om nog een keer burgemeester te worden. Maar ik had ook wel in mijn hoofd, het moet wel op een plek zijn uh, die bij mij past. En waar wat te doen is. En die ook leuk is. En um, nou, ik, ik had iemand gevraagd om mij in wat gesprekken te begeleiden. En die herinnerde mij aan. Die zei, ja, het, het moment dat jij voor het eerst sprak, toen zei ik wil heel graag burgemeester van Zandvoort worden. Maar toen zat niet mij er nog. En die kondigde toen in die zomer aan dat hij wegging. En toen dacht ik, yes, nou da, da, dan ga ik solliciteren. Uh, dus ik heb mij tot de tanden toe voorbereid. En ja, dat heeft weet voor zandvoet, dat, dat heeft wel zijn een vruchten afgeworpen. Uh, dus ik ben er heel blij om. En, uh, ik had ook best burgemeester op een andere plek kunnen zijn. Maar het uh, ja, is gewoon lang niet zo leuk. Als maar maar David, dat betekent wel verhuizen naar Zandvoort. Ja, dat, uh, dat is de consequentie van, uh, van yep. het burgemeesterschap. Ja. Yep. En uh, ja, dat betekent inderdaad... Uh, nou is er geen aanspij. Nee, en... En ik, ik moet eerlijk bekennen, we, zijn, we hebben al een aantal dingen bekeken. We zijn even aan het rondkijken van hoe willen we het? We hebben straks ook geen kinderen meer in huis. Dus dat is de vraag voor jou. Hoe Jouw voorganger? Het? Ja. Die wordt op 13 november bevestigd in Huizen. Klopt. Die heeft ja. een prachtig appartement. Klopt. Ja. Nou, nou, goed, laten we alle opties open houden. En ik zou één ding zeggen. Eh, ook de makelaars luisteren mee. Eh, dus ik, ik, hou, ik, ik ben low profile aan het zoeken. Want ik merk ook wel dat die makelaars erg opgewonden raken. Van het idee dat een burgemeester een huis zoekt. Eh, maar, maar, dan, maar, dan komen maar, de dollartekens in de ogen. Ik, ik ben vaak bij, genoeg bij Niek en Jannie thuis geweest. Ja. Het is een, een prachtige locatie. Ja? 50 ja. meter van het gemeentehuis ik zal, er eens, lopen. ik zal er eens langs lopen. Ja. <laughs> uh, auto God, eronder parkeren, dat de ja. het ideale plek. Nee, maar goed. Geef het alleen maar aan. Ja. Uh, goed, je bent uh, bevestigd. Grote receptie uh, op het circuitterrein in de padderclub. Heel veel mensen. Klopt. Uh, de installatie zelf in het gemeentehuis. Ja perfect. Nou, dan ben je burgemeester. Ja. Nou, laat ik vooropstellen opstellen dat, dat die bijeenkomst, dat was echt ja, vrij overweldigend. Uh, ja, zo'n ceremonie zelf, je vraag je dan af van tevoren, van, uh, wat, wat houdt dat in? Ik heb het vaker meegemaakt, ik ken een aantal mensen die burgemeester zijn geworden. Maar als je er zelf onderwerp van bent, dan begrijp je ook de traditie die erachter zit. En het feit dat je op een gegeven moment ook zo'n keten omgehangen krijgt, waarvan je weet dat die ook door een hele hoop voorgangers uh, is gedragen. Dat is wel een heel, heel, heel, heel bijzonder moment. Dat is Eigenlijk nog bijzonderder dan het afleggen van die van eet. Die draagbaar, ja, draaibaar. Draa ja, en het is ook gelukkig niet zo'n heel uh, massief is groot is. ding. Weet je, het is gewoon een mooi net, uh, net uh, nette keten. Ja, en dan zo'n receptie uh, op het circuit. Dat, uh, ja, uh, dat is gewoon heel hard verwarmend. En uh, ik vind het wel grappig, want ja, je staat daar en er komen zoveel mensen langs. En ondertussen, omdat ik, ik, ik had het geluk gehad dat ik al met Niek een beetje meegelopen was, yep. uh, want we kenden elkaar een beetje en nou, we hadden afgesproken, natuurlijk een beetje een soort zachte ontvangst, Dus ik had ook al heel veel mensen, had ik al ontmoet. Het was wel leuk om die, die mensen dan ook weer daar op die receptie te zien. En er waren ook nog wat mensen uit de Rondevenen, uit mijn oude gemeente. Uh, ik, heb, ik zat in de wijkraad, nou, die kwamen me ook nog even feliciteren, dus het was ook een mooie mix van mensen uit Zandvoort en mensen van buiten. Maar je was bek af van afgelopen? Nee, dat, gaf me, enorme, dat gaf me echt enorm veel energie. <laughs> ja, nee, ik vond het echt heel erg leuk. Ze hebben me echt, ze hebben me echt naar buiten moeten duwen. <laughs> leuk, leuk. Dus, uh, um, goed, installatie uh, heb je gehad en dan krijg je eerst een raadsvergadering. Ja. Ja, nou laat ik, laat ik even beginnen dat, dat uh, je vliegt er meteen in. Dus ik heb heel veel kennismaking gehad, al heel veel mensen ontmoet, uh, heel veel uh, ja, leuke uh, ontmoetingen gehad. En inderdaad, meteen uh, dinsdagavond uh, was de eerste raadsvergadering. En, uh, en je begon je opening van het moet wel af en toe gelach kunnen worden. Ja, dat, dat vind ik heel belangrijk. Uh, kijk, politiek zeg ik altijd, is een zaak van feiten en emotie. En, uh, iedereen die denkt dat politiek alleen maar... op basis van feiten bedreven wordt... nee daar komen gevoelens bij kijken. En, uh, zeker in de, de hedendaagse politiek... waar zoveel partijen... vroeger was het heel overzichtelijk... dat je drie of vier partijen... Nou, en zit je met veel meer partijen in die gemeenteraden uh, Dat betekent dat je ook... Ja, gewoon met, met, met heel veel tegenstellingen te maken hebt. En juist door een beetje met elkaar ook... De humor erin te houden en een beetje te lachen. En maak je die vergaderingen ook ik zou maar zeggen, de, de, ja, leuker en, en makkelijker. Tegelijkertijd, het, moet, het gaat wel over hele serieuze dingen. Dus dat staat wel voorop. Maar er moet ook af en toe even een moment van relativering kunnen zijn. Ja, we gaan zo meteen verder praten. We draaien eerst even nog een uh, muziekje tussendoor. En dan uh, gaan we verder met het gesprek. Oké. Okay.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 Ja, we gaan verder in het gesprek met David Molenburg, onze burgemeester van Zontwoord. We hebben eerst een hele stukje privé gedaan. Nu gaan we zakelijk even uh, in jouw functie. Uh, de eerste gemeenteraad is geweest. Ik viel vielen tegen uiteindelijk. Uh, nee. Kwart over twaalf afgelopen? Ja, zes over twaalf tikten we af. Yep. Ja, gezien het, het grote hoeveelheid onderwerpen die er op de agenda stond... Het was een ingewikkelde agenda. Ja, vond ik het wel meevallen. Okay. Uh, en ik moet zeggen, dat uh, ik vond ik wel een constructieve vergadering. Goed zo. Je moet er even wennen aan... aan, aan, aan Aanschorsingen? Elke... Ja, weet je, het, wat ik net zei... Je hebt tegenwoordig met zoveel partijen te maken. En uh, ik heb liever dat er dan even goed... Hè, als er mensen met verschillende inzichten... Dat er even goed gekeken wordt hoe je dingen bij elkaar kan brengen. Zodat iedereen... Er, Uiteindelijk zich erachter kan scharen. Ja, en dan, dan is het af en toe even nodig om dat partijen even zeggen van nou, we hebben de twee amendementen, die lijken een beetje op elkaar. Als we ze nou bij elkaar brengen, dan zijn we het eens. In plaats dat we versnipperd bezig zijn. Dus dat het hoort er een beetje bij. De eerste twee weken zijn voorbij. Je bent hartstikke druk bezig. Ik ben bij Pluspunt geweest. Ja. Je bent de shanty geweest. Uh, we hebben enorme wateroverlast gehad. Klopt. Kan je er iets over zeggen? Ja, uh, want ik, ik, ik ben... Uh, even kijken, dinsdag werd ik gebeld. Hè, van dat, dat er uh, ongelofelijke plens water uh, naar beneden kwam. En ik, nou ja, ik, ik zat erin, in die bui. Ik, denk, uh, ja, ik had toen nog niet door. Ik zag dat het echt heel veel was. Maar er is 90 mm gevallen in een hele korte tijd. Dat is dus bijna 10 centimeter water gemiddeld genomen. Dus ja, ik was toch wel echt geschokt om te zien dat dan toch de boel heel snel blank komt te staan. Echt complimenten voor iedereen, voor alle hulpdiensten die daar ongelooflijk hard gewerkt hebben om de boel weer onder controle te krijgen en op te lossen. Um, dus ja, dat wil ik vanuit deze plek wel... Uh, dat ik, uh, Politie, brandweer... Ja, uh, ik, ik was echt uh, ja, onder de indruk ook van de professionaliteit die er dan meteen staat. Um, het is voor mij natuurlijk ook nieuw. Ik ben wel loco-burgemeester geweest. Maar uh, ja, dit soort situaties, uh, uh, als je er nu ineens echt tussen staat... Dus ik ben ook al even bij een paar mensen langs geweest. Een paar winkeliers die hun, uh, in de Haltestraat hun uh, zaak stonden uh, te dweilen. Ja, en dan uh, ben ik ook wel weer... Verrast over hoe, hoe, hoe snel iedereen het weer op orde heeft. en het doorpakken. Ja, dat is ook wel een zandvoortse mentaliteit. Maar ja, wel een behoorlijke schade. Ja, ja dus, dus wat dat betreft. ja. helaas. zullen we er mee rekening moeten houden. dat we in de toekomst gewoon echt dit soort buien. in Nederland ja, vaker mee gaan maken. En dat betekent dat je je daar ook op in moet stellen, dat wij ook gewoon als gemeente heel goed moeten kijken naar de protocollen die we hebben uh, en ook bijvoorbeeld naar dat heet dan klimaatadaptatie dat je inderdaad gewoon goed kijkt van hoe je de openbare uh, inrichting doet uh, bijvoorbeeld ja, ook, ook zorgt dat het water goed wegkomt uit tuinen uh, ja, dat zul je als gemeente samen met inwoners ook moeten doen Um, maar het was exceptioneel hoeveel daar naar beneden gekomen is. Dat wil ik wel benadrukken. Dat maar... ja, is gebeurd af en toe in Zandvoort. Ja, dat, dat weet ik. Maar het was nu ook wel. Het was echt, echt vrij extreem. Dus dat. Uh, ja, en ik heb het zelf ook. Ik heb voor het eerst in tijden ook weer dat mijn kelder onder water staat. Nou, dat betekent wel dat er heel veel gevallen is. De ja, ik zag uh, filmpjes ja. voorbij komen op Facebook. dat de auto's er even door de straat heen. Ja, dat het, is echt niet normaal. Uh, ja. Vandaag uh, hebben we te horen gekregen officieel. dat Formule 1 naar Zandvoort uh, is toegewezen. Dat officieel bericht eh, vanuit de mondiale organisatie. Dus dat is definitief. Zei het, dat zal het natuurlijk nog wel wat moeten doen. In jouw portefeuille neem ik aan zit openbare orde. Politie, brandweer, noem maar op. Ja. Eh, heb je nog ook overleg met de omliggende gemeente en provincie mee? Zeker, we hebben een, een, een, een, een bestuurlijk overleg... Uh, met alle partijen die betrokken zijn, die komen eens in de zoveel tijd samen. En daar worden een ja, groot aantal vraagstukken met elkaar besproken. Afgelopen periode natuurlijk heel sterk over mobiliteit. Uh, ja, zoals jullie willen weten, ligt er een pakket maatregelen om het spoor uh, te verbeteren. Uh, waarvan wij zeggen, ja dat is sowieso nodig. Even los van de Formule 1. Goed, maar de Formule 1 is wel ja, een aanjager geweest... om die discussie uh, goed op gang te brengen. Dus daar worden dat soort zaken besproken. En uh, ik heb ook al ja, nu nauw contact met mijn collega's... in Heemstede, Bedoelmedaal, Haarlem. Um, omdat daar natuurlijk ook gewoon ja, een nauwe samenwerking nodig is... om met elkaar te zorgen dat dat evenement helemaal heel goed gaat ja, verlopen. Je hebt ook politiemensen nodig. Ook dat, ja. En um, ja, tegelijkertijd is, is het natuurlijk ook zo... dat het, het is een, een groot evenement. Nou ja, dat vinden in, in onze omgeving natuurlijk ook grote bevrijdingspop in Haarlem trekt meer mensen per dag dan, dan, uh, dan die formule 1. Dus je, je helpt elkaar ook op dat punt als gemeente gewoon om uh, te zorgen dat die evenementen in je, in je, in je gemeente ook goed kunnen verlopen. Um, maar ja... Het idee van het Rode Kruis dat zij uh, we telefoontjes krijgen vanuit het hele land van mensen die willen komen werken. Ja, Dat vind ik dus zo ongelooflijk. Dat, dat, uh, het maakt eh, iets los bij mensen. Ja. En enthousiasme. En een, en een, en een blijdschap. En, ja, het grappige is, ik herinner me nog als klein jongetje dat uh, uh, uh, toen, toen waren wij, toen was de Formule 1 nog in Zandvoort en wij hadden ja, een racebaan. Onder het hek door. En ik, uh, wij uh, <lacht> hè, ja, wij ja. speelden <lacht> nee, wij, spe, wij speelden uh, uh, uh, Formule 1 na. Hè, ja. Op zolder, met de racebaan, met mijn Roers en de buurjongens en maakten onze eigen krantjes. En op een of andere manier, dat gevoel, dat leeft nog heel erg bij heel veel mensen. En dat zie je dus ook als ik mensen van de politie spreek. Die zijn allemaal enthousiast. Die willen gewoon graag die dag meewerken. en die tijd hadden wij de grootste reservekorps van Zandvoort omdat ze dienst hadden op het circuit. Nou, daar wil iedereen wel bij zijn. Nou, zeker, ja, zeker. Maar goed, dat, dat, dat is het, het, het mooie. Uh, en dat merk je ook in het dorp. Uh, ja, dat, dat, dat, het circuit hoort hier. Uh, en dat die Formule 1 terugkomt is natuurlijk fantastisch. En ja, er moet nog wel ongelooflijk veel gebeuren. Uh, als je kijkt in de, in de hele vergunningensfeer... moet echt in korte tijd heel veel geregeld worden. Uh, wat me dan wel opvalt is dat het, het brengt heel veel teweeg En mensen uh, schrijven voortdurend van alles... Ja, en het proces loopt en het moet heel zorgvuldig gebeuren. Want we willen ook niet dat ergens halverwege een rechter nog een been kan uitsteken. Dat de boel onderuit gaat. Um, ja, en daar werken we gewoon heel nauw samen met, met de directie van het circuit en Dutch Grand Prix. Uh, en er wordt op het gemeentehuis echt loeihard gewerkt. En ik heb er het volste vertrouwen in. En ik heb er ook ongelooflijk veel zin in. En, en ja, als het evenement eenmaal staat en, en het is geweest. Dat we dan gewoon terug kunnen kijken en zeggen dit was een fantastische eerste editie. Een paar algemene vragen. Over twaalf jaar, hoe ziet Zandvoort eruit? Hebben we zijn we dan een wijkgemeente? Zijn we nog een zelfstandige gemeente? Nou, laat ik vooropstellen dat ik, en uh, dat heb ik ook in mijn installatiespeech gezegd, vind dat uh, Zandvoort verdient gewoon absoluut een zelfstandig bestuur. Een eigen burgemeester, eigen wethouders. Uh, je bent een. een... Ik, zeg, ik, heb, ik heb het geformuleerd van Zandvoort is te eigen en misschien ook wel te wijze om een onderdeel van een groter geheel te zijn. Um, en je ligt natuurlijk ook op een plek die dat met zich, met zich meebrengt. Uh, ik geloof ook helemaal niet in die bestuurlijke opschaling dat dat allemaal maar groter moet en, en, en meer nee, uh, dicht bij de mensen. Hier zijn we over twaalf jaar nog steeds een zelfstandigheid. Zeker, ja. Wat niet wegneemt, dat het wel van belang is. We hebben nu die ambtelijke samenwerking met Haarlem. Nou, die staat nu anderhalf jaar. Uh, ik heb zelf, uh, ben zelf wethouder geweest in een gemeente met 44.000 inwoners. Nou, dat was te behappen maar ambtelijk samenwerken dat is wel belangrijk omdat je toch ziet dat je anders heel kwetsbaar bent dat mensen verschillende taken hebben nou er komen steeds meer taken op de op de overheid op de lokale overheden af aan de andere kant uh, ook steeds meer specialisme uh, dus dat maakt het ook moeilijk om echt ambtelijk als gemeente dat helemaal zelf te runnen uh, maar goed je moet dan wel zorgen dat dat ondanks het feit dat er uh, ja, een ambtelijk apparaat voor meerdere gemeenten werkt dat je de couleur lokaal zoals dat heet dus de eigen lokale invulling dat die wel heel ...heel erg, uh, overeind blijft. Ja, maar jij zegt dan wel ambtelijke samenwerking... ...maar als ik dan toch kijk hoe het gaan, uh, gegaan is... ...is het eigenlijk meer een ambtelijke integratie... ...van de ambtenaren in het Haarlemse ambtenarengebeuren. Ja, ja je moet, ik, kijk, het zijn natuurlijk allemaal keuzes... ...die ver voor mijn tijd gemaakt ja. zijn... ...maar laten we wel zijn, uh, uh, Haarlem is natuurlijk veel groter. En er is toen ook gekeken naar samenwerking met Heemstede en Bloemendaal... Ja, en, het is een integratie wat ik wel merk nu al in de twee weken dat ik daar rondloop dat er op dat Haarlemse gemeentehuis en er komen dus heel veel mensen ook gewoon die hier dan toch op het, het, het raadhuis werken met hart en ziel voor Zandvoort zich inzetten en werken en we vinden het ook leuk, het is gewoon anders dan Haarlem dus die, ja, er zit heel veel inzet en, en, en maar ook passie we hebben je standpunt gehoord daar hou ik je aan <laughs> um, hoe zie jij Zandvoort over twaalf jaar zijn? Zijn we dan een moderne badplaats met hele hoge gebouwen, Manhattan aan zee? Of is het een, een vissersdorp zoals het van oorsprong was? Nou, nou, geef je wel twee hele... Uh, ja. Nee, laat ik... Um, kijk, wat ik ongelooflijk belangrijk vind, en de, is dat Zandvoort is in de eerste plaats ook de woonplaats van 17.000 Zandvoorters. Um, en er is wel één ding waarvan ik zeg, daar moet... Daar, hè, dus als je naar de toekomst kijkt, Zandvoort vergrijst en ontgroent... Uh, wat harder dan, dan een hele hoop gemeenten in onze omgeving. Uh, ze zeggen wel eens: '70 is het nieuwe '50', maar ja, uh, mensen worden toch ouder. Dus het is in de eerste plaats belangrijk dat, dat er voldoende uh, instroom ook is van, van jonge mensen. Mensen die hier ja, Dat betekent niet alleen huizen, het betekent ook gewoon voldoende uh, faciliteiten dat de scholen op orde blijven uh, dat de bereikbaarheid goed is zodat het ook leuk is om hier te wonen en dat jonge gezinnen ook zeggen van nou we willen hier wonen dat, dat vind ik echt bij Far het, het, het allerbelangrijkste Weet je, even los van hoe, hoe over mondair dat ze hier ga door tegelijkertijd wat ik het, het, het mooie van Zandvoort vind is de uh, enorme verbondenheid van het dorp met het toerisme waarbij je aan de ene kant ziet dat ja, we, we leven ervan 5, 6 miljoen bezoekers per jaar en die 1 miljoen mensen die hier slapen er leven van en tegelijkertijd we weten ook als we de leefbaarheid niet op orde houden ja, dan komen die mensen ook niet meer. Dus het, het, dus, en dat samenspel is heel belangrijk. En tegelijkertijd, ja, als ik kijk naar de toekomst, denk ik van het zou toch wel mooi zijn als er een aantal ontwikkelingen die al heel lang op de rol staan, toch ook gaan gebeuren. Waarbij ik wel zeg van doe dat nou op de Zandvoortse maat. Uh, dus geen uh, Manhattan uh, uh, aan de Noordzee. Maar zorg dat je gewoon dat. dat ...zo doet dat er, hè, mensen het fijn vinden om hier te komen... ...dat ze wat meer geld uitgeven... Uh, ...niet van die enorme grootschalige toestanden. Uh, ik ver vergelijk altijd de, de, de, de, de feestcultuur in Bloemendaal... Uh, ...met toch de relatief, uh, ja, ik zou maar zeggen... relaxte manier waarop hier het strandleven beleefd wordt... Verbindt dat dorp nog weer beter met het strand, zodat het strandleven is veranderd. Mensen blijven nu veel langer op het strand hangen, maar dat ze toch ook later nog in dat dorp wat geld gaan uitgeven. Um, en, en dat echt in samenspraak met elkaar, dus bewoners, ondernemers en gemeenten. Um, dus ja, hou het, hou het gewoon op die voor de schaal. maar we moeten ons wel realiseren, er komen... In, de, in die randstad komen er honderden duizenden extra bewoners bij. En ik sluit niet uit dat die het ook heel fijn vinden om ook af en toe naar het strand te gaan. Dus dan moet het hier wel goed toevervoerd zijn. En dan liever dat ze hier komen dan naar Noordwijk. Dus, uh... nou, We hebben in ieder geval een treinstation, en Noordwijk niet. Nee, dat klopt. Dat geldt. In. Bestaat circuit nog? Uh, ja, dat, dat uh, kijk, het circuit hier hoort bij Zandvoort. Uh, en ik ga ervan uit dat dat tot in lengte vandaag uh, uh, uh, zal blijven bestaan. Tegelijkertijd, er zijn natuurlijk wel allerlei ontwikkelingen, ook in die autosport. Uh, dus ik, ik, ik kan me voorstellen dat er straks... Ik zag gisteren dat de Tesla Model 3 met 13.000 uh, geregistreerde exemplaren... waar de meest verkochte auto is die er op dit moment in Nederland gaat rondrijden. Het dat toch ook mooi zijn als we daar... ooit op een gegeven moment ook een, een, Grand, een Grand Prix voor elektrische auto's kunnen organiseren. Maar ik zie ook die, ja, die ontwikkelingen rond het circuit en uh, de jongens die daar, uh, mee bezig zijn. Um, ja, die zijn echt, uh, hebben ook wel gewoon de innovatie op hun netvlies staan. Dus. Welke vraag zijn we vergeten? Um, nou, misschien is het goed om nog even aan te geven dat door uh, vanmiddag een demonstratie hier, uh, jullie hebben daar net ook over gesproken met, uh, met mensen uh, tegen, het, uh, tegen het afschieten van, uh, van de herten. Nou, die mensen hebben ook aangegeven van uh, mogen op het, uh, op het raadhuis langskomen om uh, een, een fles bramensap aan te bieden. Nou, ik hebben van harte welkom. Uh, het enige is, ja, het is niet het loket waar je moet zijn, want uiteindelijk uh, het is het Amsterdam en de provincie die samen bepalen over die afschot. Maar ik zal ze hartelijk ontvangen, zoals wij iedereen hartelijk ontvangen. En zoals ook ja, heel veel Zandvoorters in volle harmonie met de hertenleven die hier af en toe door het dorp uh, lopen. Behalve dat jij er uh, eentje op je auto hebt gehad met een hoop schade. Ja, ja. dus uh, Bedank je voor je komst en voor je eerlijke antwoorden. Graag gedaan. En ik begreep dat dit jouw laatste interview ja, was. Ja, nou, ja. Jammer, want uh, ik was graag nog een keer over twaalf jaar aangeschoven. Welkom over 12 jaar. Bedankt voor je komst. Graag dankjewel. En wie uh, krijgen we tegenover ons? Hans Rijmers En als ik uh, zeg Hans Rijmers Dan zeg ik Jess in Zandvoort En uh, dit is een, uh, een, werkelijk een, een summum Wat jij morgenmiddag hier krijgt Je hebt grote namen naar Zandvoort gehaald Maar morgen heb je de absolute top nou, Ten aanzien van de, van de, de gypsy uh, muziek natuurlijk wel Hoewel, laat ik even uh, voor het geval iemand daar nog aan twijfelt. Je hebt het Rosenberg Trio, en je hebt de Rosenbergs. En dat zijn twee verschillende dingen. Ja, dat dacht ik al, ja. Dus hebben we wel nou ja, ik, ik, ik heb ja, geprobeerd om dat in alle media-uitingen zo duidelijk mogelijk te maken om, uh, teleur, om teleurstellingen te voorkomen. Ja. Dat iemand denkt, ik ga naar het Rosenberg trio. Nee, wat uh, Rosenberg trio is Stogelo, Notje en Nusje. Nee? Dat zijn de drie uh, Rosenberg trio leden. Morgen komt uh, Moses Rosenberg, Rosenberg Johnny uh, Rosenberg en Sani van Mullen. Nou, Dat zijn... zijn, wacht even, Moses en Stogelo zijn broers. Die andere twee zijn neefjes. Ja. Uh, Moses Rosenberg die neemt de solo's over in het Rosenberg trio van Stochelo, wanneer die niet kan. Met andere woorden, het niveau is precies hetzelfde. Maar er is een verschil qua naam en ik wil voorkomen, en ik heb in ieder geval zin in discussies, morgen, wanneer iemand zegt van, is het de Rozenberg trio niet. Nee, dat weten we. Nou, bij deze. Het zijn de Rozenbergs. Het zijn de Rozenbergs. Het zijn uh, van oorsprong natuurlijk wel Sinti, uh, Zigeunerfamilie. Ja, dat zijn ze allemaal. Dat is de hele Rozenberg. De hele Rozenberg, hè? Ja, dat is alles. Allemaal, allemaal, het is allemaal de Sinti-muziek, uh, de, de, en, en dat is een, een, een enorm grote groep die uh, allemaal fantastische muziek spelen. En, en dit is daar één groep van, ja? en we zijn ongelooflijk blij dat ze er zijn. Het is, maar, niet, uh, het, is, het is zo leuk als je die hele familie volgt, van vader en grootvader, allemaal muziek. Ja. Ja, overigens is uh, en, en uh, uh, de moet de, de wanneer iemand luistert maar eens even op uh, YouTube kijken. Uh, Johnny Rosenberg, die morgen komt, is een fantastische zanger. Frank je gaat Sinatra kroener. Ja, maar, maar, maar zingt ook uh, Michael Boublet en... en, en, en dat, maar goed, het, het, de lekker in het gore liggende muziek. Een fantastische, fantastische zanger. Dus uh, we zetten morgen de solistenmicrofoon microfoon maar neer. Ja. En uh, mocht hij zich niet in kunnen houden, uh, van harte uh, hart uitgenodigd. En, en Mozes is echt de gitaarfieter. Ja, ja, dat is de, de, de solo. En uh, Johnny is uh, ritmgitaar en Sunny van Mullum is uh, is bas. Ja, en, en, maar die jongens hebben zich natuurlijk fantastisch ontwikkeld. Ze zijn ooit als een groepje als de, de Gypsy Kids uh, begonnen. Heel jong. Toen is er uh, eentje uitgestapt. Uh, toen is daar een ander voor in de plaats gekomen. Toen werden het de Gypsy Boys. En nu zijn het uh, dan de, de, de, Rosen, uh, de Rosenbergs. Ja, het is uh, bijzonder om, uh, om te zien. En het is natuurlijk virtueos uh, gitaarspel. En daar komt bij. Uh, ik kan me niet herinneren. Uh, en ik heb net nog even gekeken naar het aantal reserveringen. Dat we er ooit op zaterdag, uh, of op, uh, ja, op zaterdag, de dag voor het concert, zoveel hebben gehad. Nou, Dat is waanzinnig je, je waanzinnig ad, veel. Precies in de krant van Ja, Maar je zit vol. Nou, uh, qua reserveringen zitten we nu op, uh, even denken, uh, 76. En dat is veel. Dat is heel veel. Uh, de, de, dus degene die uh, uh, nou ja, gereserveerd hebben. Maar we hebben natuurlijk een groep die, die spontaan naar binnen komt lopen. Die, die al, uh, al uh, 15 jaar komen. En zoiets zeggen, reserveren, onzin, dat doe ik niet. Dat heb ik nog nooit gedaan, dus dat doe ik nu ook niet. Ja, uh, ik hoop van harte dat ik uh, om half drie met je bordje buiten sta van vol. Het lijkt me zo fantastisch. Heerlijk. Het lijkt me zo leuk. Ja. Maar je hebt ook wel wat binnengehaald hoor. Ja, dit is een prima uh, goed, uh, goed trio. En, en ze spelen s'avonds, uh, morgenavond, speelt het Rosenberg trio in uh, in Vredenburg. Uh, hmm. Daar moet Mozes Rosenberg dan onmiddellijk naartoe wanneer hij hier klaar is. En die is uitverkocht. En, en dan praat je over een groot theater. Dus dan zit je ongeveer voor de helft van de prijs, zit je smiddags in de krocht. Dan dat uh, degene s'avonds in Vredeburg zit die betalen dubbelen. Nou, is dat dan niet geweldig? Dat is toch? <laughs> Ik vind dat zo leuk. Als je kijkt naar de internet van deze ja. mensen. Die, die, ja. die, die barst uit elkaar. CD's, uh, commentaar op Johnny, commentaar op uh, ja. Moses. Ja. Het is ja. ongelooflijk. Ja. Ja. Ja, en dan de muziek natuurlijk. Het is niet zomaar... Dus niet nou ja. nee, Django uh, uh, uh, wordt gespeeld. Django Reinhardt is natuurlijk wel uh, uniek, hè? Yep. Uh, wat die man, uh, uh, hij miste dan nog een vinger, hè? Uh, wat hij uh, niet langs de hals van zijn gitaar kon halen. Ja, wat die man met, uh, met drie vingers kon. Dat is een belg hè? Ja, volgens mij wel. Volgens mij wel. Ja. Ja, nou dat zou best kunnen. Maar hij, ja. hij was maar, is het, uh, bepalend in dit soort muziek. Ja, maar hij heeft, hij heeft natuurlijk wel de, de, de norm gezet voor dat type muziek. Samen met uh, Stefan Crappelli. Hè? Uh, ja. uh, samen fantastische muziek gemaakt. En als je toen de tijd uh, op ging treden in, uh, in het Olympia, hè? in Parijs, hè? Uh, heel erg lang geleden... Ja, waar uh, toen de tijd alle grote de Franse de, de muzikanten kwamen. Ja, dan, dan, dan beteken je wel iets. Zeker uh, voor een. Uh, toen de tijd uh, toch enigszins. Nou, ja, hoe moeten we, hoe hoe we dat nou. voorzichtig zeggen. Het was toch een beetje achtergestelde groep. Hè? Van. van, van uh, ja, we gaan geen geschiedenis herhalen. We gaan, we gaan geen geschiedenis herhalen. Maar, ja, ja, ja, ja, ja. Uh, dit is geweldig. Half drie ja. morgen. Ja, half drie gaat het concert beginnen. Uh, ja, de, de, de, beroemde, de beroemde 15 euro. Uh, kwart voor twee of zo uh, uh, kan iedereen lekker naar binnen lopen. Uh, Moet ik nog zeggen dat Theo Smit de maaltijd verzorgt? Of, nee. Zit hij vol? Nee, nee, niet meer doen. Okay. Nee, ook vol, Doek. ook vol, alles vol, alles vol. De keuken kan er niet meer aan. Nee, de keuken kan niet meer aan. Nee, nee, dat moet, moet bijgebouwd worden in de keuken. Gaat allemaal niet meer lukken. Nee, alles, alles vol. Dus ik, ik zou eigenlijk aan iedereen willen vragen. Kom in vredesnaam op tijd. Ja. En laat dat verrekte Zandvoortse kwartiertje... nou een keer achterwege. Ja. Probeer nou eens gewoon op tijd te komen. Het is zoveel handiger... dan uh, dat je om half drie... Uh, dat we de deuren dicht doen. En, en, en dan sta je het aankondigen... en zie je ziet weer die deuren open gaan. Dan denk je, jongens... we weten het verdorie al drie maanden. Kom op nou. Uh, ik wil ik het dus niet zo moeilijk... om tien minuten eerder thuis weg te gaan. Morgen, Janko Reinhardt. Ja. Centraal bij Jess in Zandvoort. Ja. Half drie start... Vijf minuten later komen kan niet. De deuren zijn dicht. Nou, ja, nee, natuurlijk wel. Ik kan naar binnen lopen, maar het is zelf wel vol is, handiger. Vol is vol. Het is, ja, maar het is zelf wel handiger om op tijd te komen. Precies. Ja. Aanbevolen, ga er natuurlijk. Zeker, zeker. zeker. Uh, uh, met 120 man uh, zijn we vol. Dus uh, ten aanzien van de reserveringen kan er nog uh, nah, een klein beetje bij. 20, 25. Na, 40 man kan erbij. Wees snel. Ja. Bedankt Zeker ons en veel Zeker. Ja, en dan je, uh, hebben we nog een extra onderwerp, uh, Pieter. Wat nou? Want weer? Uh, jij bent vandaag voor het laatst bij ja. het programma ja, Goedemorgen Stanford. En uh, we hebben daar toch gemeend daar wat leuks aan te doen door jou een uh, leuk flesje aan te bieden wat jij op je gemak thuis kunt opdrinken. Lekker. Namens het uh, bestuur en alle medewerkers uh, van uh, de Heerlijk. radio... willen we jou deze flesje aanbieden, Pieter. Dank je wel. Ja. Uh, ik heb het uh, heel nu erg met uh, een jaar of vijftien gedaan. En altijd met veel plezier. En uh, veel mensen ontmoet. Veel nieuws gehoord. Veel interesses gekregen. En uh, bedankt. En collega's, ga alsjeblieft op deze manier verder. Gaan we zo. Ja, te... Ik wil je toch vragen, Pieter, of we jou soms kunnen benaderen om in te vallen. In een hele uitzonderlijke gevallen. In, ja. Maar okay. ik, eh, eh, wat, is niet, niet, wat is de werkelijke reden? Eh, mijn, mijn lichamelijke toestand gaat wat achteruit. Eh, meest belangrijke vind ik echter dat dit programma moet gepresenteerd worden door jonge mensen. en niet door AOW'ers, oude mensen en dergelijke. Dat ja, kunnen allemaal weg. Maar die kunnen wel heel goed interviewen, Pieter. <lacht> Hier moeten jonge fris zitten, fris en fruitig. Ik ben ook al 50-plus, hoor. Bedankt, bedankt. Jij bedankt, Pieter, met ja, ja, alles Pieter. wat je hebt gedaan. We zeggen bedankt. Sluiten. Ja, we gaan nog even vertellen dat we na deze uitzending geen goede. Wat is het? Uh, nostalgisch standvoort meer hebben want dat is vanaf uh, vandaag op de zondagmiddag om 12 uur en niet meer op de zaterdag en op de zaterdagmiddag hebben we om 12 uur uh, vanaf volgende week uh, een live jazzprogramma. En volgende week dan uh, is het in ZFM Oud-Zandvoort een aflevering uit 2011 waarin Jaap Koper terug gaat blikken met Rob Pekters op de activiteiten in het leven van Rob Slotenmaker. Dat is dus morgen om 12 uur en niet na deze uitzending. Oké, okay, de agenda voor de komende dagen. Ja, daar gaan we even snel door de agenda heen. Er is nog steeds uh, de woendekamer in Zandvoorts Museum en die uh, is een expositie die loopt tot en met 23 juni 2020. Zandvoort Goes Wild hebben we ook nog. Ja, 1 tot 31 oktober. Hele ja. maand activiteiten. Eh, publieksavond, Sterrenwacht, Wildwater, Raften, Expeditie Robinson enzovoort. Meer informatie wild. Dan is er op 4 en 5 oktober de high tea van de seniorenvereniging Theater de Krocht. En dat is om 2 uur s'middags. 4 en 5 oktober dus. 5 oktober hebben we finale races op het circuit in Zandvoort. En op 6 oktober is het 15e André Hazers Mezingfeest in het Wapen van Zandvoort. En de aanvang is om 4 uur s'middags. Dan 6 oktober jazz in Zandvoort. Dus dat is morgen de Rozenbergers. Half drie, 15 euro en 12 oktober Combo G van der Berg live in Theater de Krocht om 8 uur. Leuk. Nou, 13 oktober is de Jukebox from the Heart met zangeres Anita Sanders in Theater de Krocht. Aanvang is daar om half drie s'middags. Dan hebben we 20 oktober de Lifestyle en Markt op het Badhuisplein. En op 20 oktober uh, Bimmerworld op Zandvoort Ja. En dan elke eerste maand van de maand nabestaande groep bij Ook Zandvoort van half 2 tot 3 uur. En elke eerste dinsdag van de maand om half elf is er digitaal spreekuur voor al uw vragen over de iPad, de tablet en de smartphone. En dat is bij ook Zandvoort aan de Vleemingstraat nummer 55. Elke vrijdag medische gymnastiek bij pluspunt van kwart over negen, kwart over tien. En elke eerste en derde maandag uh, van de maand om twee uur s middags uh, de supportgroep in de Blauwe Tram. En de aanmelding kan daarvoor gedaan worden op info-depressievereniging.nl De herhaling van dit programma met het interview onder andere van David Mollenburg is uh, maandag aanstaande van 10 tot 12 uur. U gaat naar ZFM, uitzending gemist. Dat is www.zfmzondvoort.nl. Vul datum en tijd in en nu kunt het programma terugluisteren. We willen graag bedanken Roy van Buringen voor de techniek en de opbouw werd gedaan door Thomas de Jong. De redactie werd gedaan door Gert van Kuik en de eindredactie Gerrie Rutte. En de presentatie door Pieter Joustra. En Kort Draaien die tevens verantwoordelijk was voor de muziek. Verder danken we graag Hotel Hoogland voor de gastvrijheid en de koffie, thee en het water. Wij wensen iedereen een prettig weekend. En we gaan um, even luisteren naar Andrew Gold met Lonely Boy tot 12 okay. uur. Dank je wel, Koort. My boy.